Dit is een programma met vragen en antwoorden en het wordt gemaakt door jou als je belt naar 0800 11. Je kunt ook twitteren www.twitter.com slash nachtzuster. Je mag mailen naar nachtzuster.nl. En je bent van harte welkom om te chatten tijdens dit programma... met uh, eigenlijk een hele community van mensen die ook aan het chatten zijn over dit programma. En die is te vinden, die community, via www.nachtzuster.net www.nachtsuster.net en dan de chat aanklikken. Heel simpel is het. Maar het belangrijkste is dat ik jou kan horen via de radio. En dat kan alleen als je belt naar 0800-1121. En je kunt dus bellen met nieuwe vragen. Maar ook als je een antwoord weet op een van de vragen die nog openstaat. En eigenlijk zijn dat er maar twee op dit moment. En de ene is um, van Anne. Wie heeft het geld uitgevonden en wanneer werd het een algemeen geaccepteerd systeem? En de andere is van Petra. Petra is ook wel bekend als het slijterijmeisje. En heeft een uh, nogal bekende Twitter. En schrijft ook uh, boeken over social media. En zo is er eigenlijk een hele gemeenschap rondom haar ontstaan. En zij vraagt zich af. Wat gebeurt er als je als mens opeens niet meer lid bent van een uh, gemeenschap. Maar boven staat en dat mensen met jou bezig zijn. Wat natuurlijk ook veel met bekende Nederlanders gebeurt. Niet een onderwerp is dan meer de gezamenlijke interesse. Maar een mens is. Dan de gezamenlijke interesse? En wat doet dat met dat mens? Als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. 0800-1121. When will I be famous? 0800-1121. Met uh, nieuwe vragen kun je bellen. Rebecca? Astrid. Hallo. En goede nacht. Hoe is het met je? Uh, ja, dat gaat wel. Oh. Dat kan stukken beter, He. vandaar dat je me de laatste weken niet gehoord hebt. Nee. Maar dat geeft niet. Het is geen medisch programma. Oh. Ik heb hier nog steeds tandenborstel, Turkse tandenborstels. <laughs> en je? bottenballen, zo, uh, uh, Nee, dat zou zeep worden, want dat was toch zo slecht? Oh, ja. Dat was kankerverwekkend. Oh, ja. Dus daar heb ik hamamzeep van gemaakt. Oh, lekker. Dus dat ligt hier, hier nog voor je. Ja, en, en nu? de vraag is, hoe komt dat in kampen? Ja, dan um, um, uh, moet je het even opsturen. Of, is het, uh, ik... of weegt het 6 kilo? Want ik wil je natuurlijk ook niet op kosten jagen. Wat zeg je? Ik wil natuurlijk niet dat je heel duur portokosten moet betalen. Nou, dan zijn er twee mogelijkheden. Of ja. ik kom het brengen of jij kom het halen. En waar woon je? In Almere. Oh ja. Um... Ik zeg, kom het maar brengen. Waar? In heel Ja, maar het gaat, in... nou, dan zou ik zeggen heel Hilversum. En dan een keertje op de donderdagnacht. Op een donderdagnacht? Maar je zegt net dat het medisch niet zo goed met je gaat. Of kun je nog nee, wel... Nee, even... op dit moment niet. Maar ik hoop dat er... Uh... Dat er betere tijden komen. Oh, dan wacht ik even op mijn Turkse tandenborstel. Dan kom je het op donderdag nacht een keer brengen. Oh, dat vind ik leuk. Dan kom je gezellig even aanschuiven. Dan uh, bekijken we de tandenborstel en dan, uh, hup, dan duw ik je weer naar buiten. <tie> Nou, dat is hartstikke leuk. Mooi. Zeg maar, dan moet dat wel van tevoren aankondigen dat ik kom zeker. Dat we wat anders. Je komt hier niet langs de beveiliging als willekeurig persoon die zegt van... ik kom eventjes een pakje zeep bij de te brengen. Nee, dat snap ik. En dan springt het maar drie het in Maar wanneer zijn jullie dan te bereiken? Um, nou, iedere donderdag vanaf twee uur. Oh, dus dan... Oké. Okay. Zodra, ik, zodra ik weer mens ben, ja. dan kom ik. Kom met je dat, dat brengen. Ja, dat is goed. Dan spreken we af. Oké, okay, En dan hoop ik, dat, ik dat, snel, dat dat snel is. Maar daar belde je niet over. Nee, daar belde ik niet over. Waar belde je over? Maar daar ja, ben ik wel blij, want dan kan jij je hoekjes ook schoonmaken. Hè, nou, goed. dat wordt wel een keer tijd, hoor. Echt mijn <lacht> plinten die denken, waar blijft die tandenborstel? Ja. Ik heb een aanvulling, misschien een kleine aanvulling, op uh, Petra haar verhaal. Ja. Ik, heb, ben, ik ben eerst uh, jarenlang uh, personeelsfunctionaris geweest. Ja. Van een heel groot bedrijf. En daarna ben ik bij bedrijfsmaatschappelijk werk uh, terechtgekomen. Van een nog groter bedrijf. Ja. <hij> en um, dan ga je dus veel meer mensen om. Ja, mooi. En um, dat is een bepaald gedrag. En dat gedrag heeft ook een woord. Ja. Maar als Lijmen nu dood, ja. ik kan dat woord niet ophoesten... Maar iemand die psychologie gestudeerd heeft... of misschien nog wel een collega van mij... of een, een, een arts, die zal dat ook wel krijgen... die kunnen dat... Uh, daar, daar is een woord voor. Maar dan moet je even omschrijven waar je het over hebt... voor de mensen ja, die net ingeschakeld zijn. Nou, ja, ga ik je vertellen. Ja. Het zijn vaak mensen met weinig zelfvertrouwen... die dat hebben van... Uh, uh, omdat Petra dus een reis had uitgedeeld... en dat zij dus... Het middelpunt was. En, uh, uh, zijn, je ziet het ook. Uh, het, het komt heel vaak voor bij mensen met weinig zelfvertrouwen. Dat is een groep. En het komt uh, voor. Maar bij wat mensen. komt er precies veel voor bij een groep met. Uh, wat zeg je? Wat bedoel je nu precies met wat er veel voorkomt? Um, dat gedrag. Uh, om bij. Uh, uh, bij Petra te staan, omdat zij iets uitgedeeld heeft. Ja. Om niet meer onderdeel te zijn, maar als middelpunt. Want zij is belangrijk. Zij deelt iets uit. Ja. En daar wil je bij behoren. En maar welk gedrag heeft dan een naam? Haar gedrag of het gedrag van de mensen eromheen? Het gedrag van die mensen daaromheen? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja? Ja. En het zijn vaak mensen met weinig zelfrespect. Ja, en die willen dan graag ergens bij horen? Die willen erbij horen. Dat is net zoals je mensen wel eens hoort zeggen van... Uh, ja, ik ken de moeder van de huisarts. Ja, want dat voelt als iets dat je daardoor zelf belangrijker wordt of zo? Ja. Oké. Okay. Want dan... Ja, ik, ik ken toevallig iemand die, die ik dat wel eens hoor zeggen. Je, oh, maar... ik wou net zeggen, je kent ook de moeder van de huisarts. Ja. Ja. Nee, nee, ik niet, maar <laughs> ik ken iemand die dat zegt. Ja. Op een club zit waar de moeder van de huisarts zit. En dat hoor je dan regelmatig. Van kijk, uh, uh, daar hoor ik bij. Maar het zijn, als je iedereen kent zo van dit soort mensen. Het zijn heel vaak mensen met weinig... Uh, uh, met weinig zelfrespect, uh, of, of weinig mensen die naar hunzelf weinig bereikt hebben, op wat voor manier dan ook, en zich daarmee willen profileren: van, Kijk mij nou, zie mij nou, uh, dit doe ik, dit kan ik, met die mensen ga ik om. Ja, ja, en daar gebruiken ik, ze haar voor. Ja. Uh, <coughs> maar wat doet, doet ze er zelf... tegen? Hetzelfde maak je mee, trit als het je goed gaat in je leven. Ja. En dat heb ik dan persoonlijk ervaren. Ik had hele grote vrienden en kennissen... Kreeg. heel groot. Mm -hmm. Totdat het je slecht gaat. Ja. Dan blijven er een paar mensen over... dat zijn dan ook echte vrienden. Maar... Um, dat... Ja, dat zo, zo werkt dat. Maar waarvan ook mensen waarvan je het ook absoluut niet verwacht zou hebben. Maar dat is hetzelfde. Ja, ik, ik had een goede baan en uh, ik, uh, ik hield van uh, feestjes geven en van etentjes. Dus uh, ja, altijd iedereen welkom. En uh, ze konden de verhaal ook nog doen als in de sorens zaten. Ze werden ook nog door me geholpen. Maar dan ineens... Ja, dan is het niet meer interessant. Maar als... Uh, dus, ja, ik, ja, Petra ik ben zegt, vast... is er iets aan te doen. Maar wat er dus aan te doen ja. is, is dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat het slecht met hem moet gaan. Mijden die mensen. Ja, maar hoe weet je nou welke mensen je moet meiden en welke niet? Dat voel je. Oké. Okay. Gewoon op je gevoel. Kijk, ik zou je nog één leuk voorbeeld geven. Vroeger bij Nationale Nederlanden, waar ik nog personeelsfunctionaris was... Ja. moesten wij op 2 januari of op 3 januari of op 1 januari, als het weekend was, dat bedoel ik... was de nieuwjaarsreceptie. En wij als personeelsfunctionarissen moesten daar naartoe. En uh, van onze baas. En ik vond dat het ergste wat ik in het jaar moest doen... naar die nieuwjaarsreceptie te gaan. En waarom? Hm. Uh, ja, achteraf... Zie je het als een film. En dan moet je er eigenlijk heel hard om lachen. Maar mensen die iets. Van je gedaan willen krijgen. Die iets. Um, die promotie wilden maken. Bepaalde onderdelen. Die zag je. Rond. Uh, mensen van de directie staan. Of, of die kwamen. Naar ons toe. Bij personeelsfunctionarissen. Van. Uh, mensen die je. Amper normaal groeten als je ze tegenkwam. Hmm. Maar nu hele gesprekken aangingen en uh, uh, ja, uh, ze moeten iets van je. Ja. Op een gegeven moment, als je dat vaak meemaakt Petra, je krijgt daar zo een... Uh, uh, een als je iemand aan ziet komen die dat heeft, dan ga je het dan voelen. Uh, ze gaan je ook op een speciale manier benaderen. Mijn advies is: meiden. Oké. Okay. Nou, dat is een kleine aanvulling. En misschien is er nog iemand die weet hoe dat, uh, uh, hoe dat gedrag precies heet. Yeah. En, uh, nou ja. En die kan dan altijd bellen. Maar oh. dat woord schiet me niet te, voor, uh, te binnen. Nee. Dat is te lang geleden dat ik. Uh, uh, daarin, dat ik. Uh, dat ik dat ik daarin ja. zat. Ik, uh, ik ga nog even verder dan, Rebecca. Je weet maar nooit of er nog meer over gezegd kan worden. Ja? Dankjewel voor je bijdrage. Uh, graag gedaan, en ik wens jullie nog een goed programma. En zodra ik weer uh, bij de mensen ben, dan uh, zie jij me op een nacht verschijnen. Dat is hartstikke mooi. Dan, uh, dan hoop ik dat dat snel is. Hoop ik ook. Dag, Rebecca. Dag, Astrid. Dag, Dag, Dag. Hoi, Jeroen. Ja, ja, goeienacht. Mijn Seroen. Hallo. Hallo. Um, ik wil even wat uh, reageren op uh, de vragen over het geld. Ja. Uh, ik heb me daar een uh, tijdje verdiept. Uh, en dat schijnt toch al uh, vooral uh, vanuit uh, het Romeinse Rijk. Uh, vanuit Stammen vroeger al. Dat uh, schijnt daar uh, over de ruil allemaal natuurlijk. Hè. Daar uh, weet iedereen denk ik wel wat vanaf. Dat kan je heel slecht verstaan. Dus je moet eventjes... Overdreven hallo. articuleren voor me, Jeroen. Ja, ja, hallo. Ja, je hebt je verdiept in de geschiedenis van het geld. Ja, ja, dat is al een hele poos geleden dat ik daar uh, het een en ander onderzoek in heb gedaan. En? Um, het, uh, bleek, uh, Wacht, oh. het, bleek, het bleek niet zo'n... Wacht, uh, een moment. Het bleek niet zo'n goede combinatie te zijn. In verband met, uh, in verband met oorlogen. Ja. Onder stammen uh, in de ruilhandel. Is dat zo, uh... zo? ja, ik heb hier heel slecht bereik, uh, opeens. Ja, en je, je, ik hoor ook nog piepjes door de telefoon heen. Oh, wacht, oh, oh, wacht, ik had iets mis. Eén moment, is het goed als ik straks. Het ja, maar het klinkt zo spannend. Ik denk dat we wat alles. Probeer het zo nog even, Jeroen. Ja, het, klonk, het klonk echt alsof hij uh, hangend uit het raam probeerde nog contact met ons te zoeken. Nou, misschien horen we hem zo nog terug. Ik hoop het van harte, want anders dan. Uh... Nou ja, even, even horen of het goed is met Jeroen. Dat vind ik altijd wel prettig. Oleg? Ja, um, Astrid, goeiemorgen. Goeiemorgen, Oleg. Ik hoor jou ook heel slecht. Nou, wat is dat toch? En het daarnet als... hoorde ik je heel helder. Oh ja, maar dat komt door die telefoonlijnen. Het is echt waardeloos. Nou, oké. Okay. Ik zal duidelijk articuleren. Ja, maar jij klinkt prima, hoor. Ik zal duidelijk articuleren dan. Oké. Okay. Ja. Uh, ik heb ook iets over dat geld. Ja, ja, ik hoorde net iets over ruilhandel. Natuurlijk ging dat vroeger zo. En uh, er werden huiden voor graan geruild. En dat had te maken met uh, mensen die beter konden jagen. Of mensen die beter konden graan kweken. Of zoiets, hè. Rusten mm -hmm. uh, en lasten eerlijk verdelen. Mm -hmm. Maar het, ged het gedrukte geld is uitgevonden in China. Oh. Ja, en dat is een heel raar verhaal. Maar uh, uh, omdat het... Uh, uh, in, uh, kijk, vroeger had je ook bij de, bij de tussen aanhalingstekens primitieve volkeren... had je... Uh, deden ze offers, hè? Ja. En, uh, en die Chinezen die dachten op een gegeven moment... ja, ik ben dan wel gek dat ik me kostbaar producten uh, aan Boeddha gaan offeren. Wat een onzin. Dus wat hebben die lui gedaan? Die drukten het nepgeld. En uh, dat, werd, uh, dat werd dus geofferd. Gek, hè? Ja. Maar zo is het wel uh, zo... In, en hoe dat overigens in de westerse wereld terecht is gekomen... ...daar snap ik niks van. Of daar weet ik in ieder geval niks van. Maar uh, het is in ieder geval in China uitgevonden. Maar dat hele nepgeld, ten eerste, daar kwamen ze dan mooi mee weg met het offeren? Ja. Wat ik dan wel weer heel slim vind. En ja, maar... ik vind het nogal hypocriet, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar ja, waarom ook niet? Ja, ik bedoel, ja, het, ja. het, is, het is heel symbolisch. Ja. Nou ja, uh... ja, maar als je ermee wegkomt, denk je, hé, Ja. liever dan wat namaakgeld, dan... Uh... Je beste schaap. Dan, dan, dan, dan je, je gouden klompjes, zeg maar. Bijvoorbeeld. Je klompjes goud, liever gezegd. Ja. Maar, maar er moeten dus op een gegeven moment een uh, moment inderdaad zijn geweest... dat het algemeen geaccepteerd werd. Ja, nou dat, ik denk dat dat door het Westen gebracht is. Uh, er werden op een gegeven moment... Kijk, aandelenhandel is ook zoiets, hè? Dat, er, uh, dat je een papiertje geeft. Uh, dat staat voor zoveel. Ja. Anders daar, waren daar in de VOC-tijd uh, hartstikke goed in. Ja, ja maar dat, ja, dan weet ik niet of dat hier weer iets mee te maken heeft. Maar, um... Ja, dat heeft wel verband hoor. Oh. Want als je kijkt naar, de, naar de, bijvoorbeeld de theehandel. Die, die Chinezen waren nogal zuinig op hun thee. En uh, dat, dat, die thee die werd echt niet. Daar moest je echt een kist zilver meebrengen hoor. Ja, dat, dat, dat hoeft in tegenwoordig van niet meer. Een papiertje. Alhoewel ik het nog steeds vrij prijzig vind, thee. Wat zeg je? Ik vind thee maar duur. Uh, goede thee is wel duur, ja. Nou, maar sowieso er zitten maar een paar zakjes in. En die gebruik je maar voor één kopje. Ja, maar dat soort thee, dat doe ik niet aan. Bij nee. mij is het nog steeds losse thee in de pot hoor. Echt waar? En dan een, een hele pot in één keer. Ik drink s ochtends een pot thee, ja. Een hele pot leeg? Ja, ja niet zo'n hele grote, hoor. Oh, oké. Okay. Maar een stuk of vier koppen thee. Oh. Goeie, sterke... Uh, mijn, mijn favoriete merk is dan Orange Pekoe. <laughs> ik, ik heb het zelf zien plukken en ook zien, uh, zien verwerken op Sri Lanka. En, uh, en, uh, en ik koop het dan ook nog biologisch. Ja, maar uh, nee, die, die, Ik heb het voor. Uh, ik heb wat hulp in de huishouding, want ook mijn gezondheid is niet zo heel goed. Maar uh, daar heb ik wel van die één eencopsteezakjes voor. Maar uh, zelf vind ik dat eigenlijk. <coughs> Sorry voor het woord, maar naar paardenpies maken. Nou, ik vind op zich. Nou, blijkbaar vind ik paardenpies wel lekker, maar het is meer ja. dat ik. Nee, maar ik. ik vind nee, dat maar het zo Deze raar... is een kunst. Oh, echt? Ja. ja, maar dan verpest je jezelf. Want dan moet je altijd van die vers geplukte orange gaan halen. Terwijl je... De... Nu kan ik nog nou, met die inzakken. In, ik woon in Utrecht en je hebt ja. hier Simon Leefveld. En oh. thee is een trend op het ogenblik. Oh. En uh, daar heb je echt... Ik, ik, ik was de laatste een keer... Nou koop ik mijn thee bij, bij de biologische winkel. Uh, of bij de natuurwinkel. Maar uh, daar zag ik echt soorten thee, die kosten uh, kost per ons... Uh, nou, uh, ik weet de prijzen niet meer uit mijn hoofd... maar echt uh, boven, een, boven de 10 euro. Ja. <laughs> en dat moet ook wel heel lekker zijn dan. Ja, en dat moet je dan ook heel speciaal zetten. Hè. Je hebt die Japanse theeceremonies en zo... Maar dat, dat vind ik allemaal een beetje overdreven. Maar geef mij nou maar gewoon lekkere 50 gram... Uh, orange peekoe. Orange peekoe. En uh, goed, uh, je pot eerst hit, verhitten en uh, met heet water. En uh, hup, één pot, uh, twee potten voor, uh, voor de pot. Eén uh, pot voor de pot en twee potten voor de rest. Dat is zo'n Engelse uitdrukking. En, uh, en ik doe er ook altijd... Een dus scheutje melk in de ochtends. Oh ja, dat is op. gezond. Ja. Dus middags drink ik dan wat lichtere thee. Oh. Maar, maar ik, ik word zet... niet wakker zonder dat ik 's ochtends thee drink. Maar ik moet zeggen dat ik met zo'n zakje één kop, het, het, het, één kop theezakje... Ja. kan ik wel drie kopjes zetten, hoor. Ja, dat kan soms, ja. Dus dat is ook... Uh, dat, ze willen natuurlijk dat je na één kopje dat je het weggooit... zodat je je helemaal suf koopt aan van die pakjes thee... Ja, maar daarom zit ik liever een pot. En ik krijg ochtends nog alles bezoek. Dus dan kan ik ook nog wat uitdelen. Kijk, nou. Hè. nou en zo hebben, kwamen we van geld op thee. Ja, ja gek hè. Maar van, van geld kan je geen thee zetten. Het lijkt me niet zo lekker Het smaardig. kan wel, maar dat is pas paardenpies. Nee, maar snap je nou hoe dat zit met, met, die, met die offers en zo? Ja, dat is niet zo heel ingewikkeld. Dat, en dat, dat snap is ik zelf zo dat is heel geëvolueerd en... en, en uh, uh, ja, ja, geld is. Ik vind geld zo. Ik heb er altijd een hekel aan gehad. Ja. Als communicatiemiddel. En ik doe ook met. Ik ben kunstenaar. En uh, ik, uh, ik doe liever. Uh, ik maak ik ontwerp en maak sieraden. En ik doe liever uh, een mooie schilderij ruilen met een mooie sieraad als dat uh, weer poem tussen staat. Weet je. Ja, maar ja, van een mooie schilderij kun je geen thee zetten. <laughs> dus je hebt het soms <laughs> toch weer nodig. Maar ja, ik, ik, uh, nee, maar ik vind het wel dat, fijn hoor. Dat is, dat is wel iets heel anders. Hé, <laughs> ja. hey, Oleg, dankjewel. Oké, okay, ja, hoewel? Ja. Misschien. Uh, Kijk, thee kleurt natuurlijk wel, dus je zou er een tekening mee kunnen ja, maken. Ja, volgens mij, volgens mij hebben we een nieuwe markt voor je aangeboord. <laughs> jij gaat morgen kunst... Met, theekunst ga jij morgen... Nou, en dan kun je de doeken verkopen en dan kunnen mensen dan wel twintig potten thee van zetten. Ja, sorry. Als je slim bent. Dankjewel, Oleg. Ik Tot de volgende Fijne keer. Doei. Dag. Um, Koen. Ja. Goedenacht. Goedendag. Ik, ik heb een uh, vraag. Oh, mooi. Uh, ik moet hem eigenlijk een beetje aankleden. Per oktober aanstaande hebben we 60 jaar de televisie in Nederland. Oh, ja. Uh, je zegt, oh ja, herken je dat? Nou, het is meer dat ik bij de Wereldrijd doordeed. deden dus ze daar dan zo heel druk over. Over de canon van de Nederlandse televisie. Oh ja, nee, die, die kant wil ik absoluut niet op. Dat ja, is een hekel aan dat soort rijtjes, want dan vallen de dingen die ik mooi vind dan altijd net buiten. Oh, uh, ja, dat, maar, daar heb je gelijk in. Ja. Maar daar ja. helemaal los van. Ja. Oké, okay, nou uh, vanaf het begin hadden we van die kleine dingetjes allemaal, van die kleine televisietjes van 20 bij 30 centimeter en dat soort ja. toestanden, maar ze worden steeds groter. En zijn al ja. ruim boven de consumenten zijn ruim boven een meter op te kopen. Ja. Het zijn hele platte schermen, kortom, het zijn tegenwoordig prachtige toestellen. Maar oh. uh, als je de dingen uitzet, dan heb je één groot zwart vlak. Yeah. Waarom is binnen die techniek, we kunnen bijna alles, waarom is binnen die televisietechniek het niet mogelijk gebleken dat als die televisie uitstaat, dat je bijvoorbeeld een kleur kunt kiezen die past bij de achtergrond nah. van, van, van, van de muur of van een setting waar je hem zet? Of een mooie schilderij, als we het er dan toch over hebben. Ja, en dan misschien wel besmeurd met thee of zo. Ja, een, mooi thee, een mooie theekening. <lacht> ja. Nee, maar ik bedoel daarmee te zeggen. We hebben allemaal uh, van, die, van die mooie televisies. Maar nog steeds kijken we altijd als die uitstaat. Ja. tegen een groot zwart vlak aan. Waarom is er niet uh, een, een uh, ingenieus plan gemaakt om die televisies wat beter. Beter gestalte te geven als ze uitstaan? Nou, ik had Koen. Ik ben denk ik 14 jaar geleden ben ik in het huis van de toekomst geweest. Ja. En uh, toen heb ik een soort uh, workshop bijgewoond, die werd gegeven door mensen van Philips. Ja. En die gingen mij vertellen wat er de komende tien jaar allemaal ging gebeuren in, uh, in huiselijk gebied. En dat was bijvoorbeeld, daar, daar hoorde bij dat je koelkast aanvoelde dat er eieren op waren. En dat die dan zelfstandig bij de Albert Heijn of een andere winkel oh. eieren ging bestellen voor je. Nou, dat was één. En dat, het, in iets minder geavanceerde uh, versie daarvan werkt gewoon al dat je een soort, uh, soort standaard boodschappenlijstje kunt bestellen bij een supermarkt... en dat dat af en toe bezorgd wordt. Ja. En iets anders wat wij daar te zien kregen... Waar, we, waar, waar wij toen allemaal van zeiden, oh, dat is handig... was uh, dat je uh, als je een muziekje hoorde, bijvoorbeeld in een winkel of in een lift of zo... en je dacht, wat is dat? Dan kon je je telefoon erbij houden en dan zei je telefoon tegen je wat het muziekje was. Dat heb je nu ook gewoon, dat bestaat gewoon. Ja. Dat kan. En iets anders wat ze toen lieten zien was een, uh, een schilderijtje, dat aan de muur hing En dan drukte je op een knopje en dan werd het een raam. Dan kon je naar buiten ja. kijken. En dan drukte je weer op een... Of je hoeft niet eens op een knopje te drukken. Je zei gewoon raam. Of je zei televisie en dan werd het een televisie. Oh. Of je zei computer, werd het de computer. Hmm. Maar dat is er nog niet. Tenminste, niet, niet bij ons in de uh, uh, elektronica winkel aan de overkant. Nee. Hey. Maar, um, maar ik vind het ik vind dus een hele goede vraag. Waar blijft die televisie, die, als je hem niet gebruikt, een, uh, een schilderij is of een, of een prachtige tekening? Of een, ja, precies. Uh, of een ja, was, uh, lamp? Was, nou ja, het was vroeger had je gewoon van die grote, van die grote kasten. Voor, voor, die zie je ook bijna. Die, dat neemt ook af. Had je van die hele grote kasten met een speciaal televisiekastje daarin en, ja. die, die en deden we de kast dicht, dikke, die... dicht, hè? Ja, precies. Maar Ik nu moet iedereen wel... je flatscreen zien. Precies. Ja. Ja. Daar zit wel ook wel... Ja, je zou er eigenlijk gewoon een gordijntje voor kunnen hangen. Voor je ja, eigen thuistheater. Ja, we er zijn allerlei middelen voor. Je, je kunt ja. inderdaad ook een tafelkleed omheen gooien. Maar, <laughs> waarom, waar, maar ja, waarom... Ja, maar waarom... Waarom zijn ze niet gewoon aangepast? Dat, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want het, dat, zou, dat zou gewoon veel veel mooier zijn. Nou, er is de, iemand via de chat zegt: van de kost energie. Dus natuurlijk dan weer niet uh, milieu. Uh, Dingen. Nee, het gaat, er, het gaat er juist nee. Dat, dat, dat, dat Je bedoelt als die uitstaat, waarom is het dan zwart? Waarom is dat niet? Dan. Uh, wat voor kleur is jouw huiskamer? Nee ook witte witte Oké, okay, dus gebroken waarom wit. is de tv als je hem uitzet, niet gebroken wit? Nou ja, maar je, je, zou, ook, uh, je zou ook een contrasterende kleur kunnen kiezen, dat zou ik wel doen, hè? want anders krijg je gewoon een witte muur, krijg je de neiging om een schilderijtje op je tv te hangen. Ja, zeg je, voor dat <lacht> je televisiescherm staat te witten. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Iedere tien jaar even je tv-scherm bijwitten. Ja. Nee, ik wel wat ik bedoel. Ik begrijp helemaal, wat je bedoelt, ik vind het een goede oh, okay. vraag. Dat moet toch kunnen? Ik, ik denk het, maar dan moet het wel kunnen als die uitstaat. Hè? En nu is er iemand via de chat... Ja, sorry, dat vind ik zo'n grappige opmerking... dat ik hem even met je wil delen. Als je, als je een, een, een witte muur hebt, of een gebroken witte muur... Ja. en je wil een contrasterende kleur... Moet je het gebroken? Dan moet je zwart nemen. <lacht> Ja, die, die heb ik nog niet gezien. <laughs> nee, goed, ik vind het een goede vraag. Wanneer komen de, komen de gekleurde televisieschermen... en dan van televisies die uitstaan? Precies. En, en dan van mij, voor mij hoeft die niet, zeg maar, gekleurd te zijn. Maar ik zou het fijn zijn als er een leuk schilderijtje of zo op zat. Ja, dat zou kunnen. Of, of inderdaad. Of misschien wel van een, een, een, een foto of zo, weet ik wel. Gewoon een dat screensaver? Ja. ja. Ja. Ja. moet toch gewoon kunnen... Ja, ik denk wel... Zitten we dat hier nou te bedenken? Dat kan toch niet waar wezen? Nee, daar, hebben ze al, nee, daar er is dus iets, er is dus een belemmering waarom dat niet kan. En dat zou ik graag willen ja. weten. Nou ja, het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat ze altijd zeggen... je moet je televisie nooit stand-by laten staan. Ja. Dus hij moet, als die, hij moet uit zijn en dan toch nog iets laten zien. Dat, precies, dat, dat, dat willen precies, we. Precies, precies. Dat willen we, Koen. Ja, dat willen we. Nou, ik, uh, ik ga eens even kijken of er iemand met verstand van zaken zit te luisteren. Ja, ja heel, heel graag. Oké, okay. okay, dankjewel. Dankjewel voor de. Ja, dankjewel. Mooi, mooie vraag, Koen. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. ja, blijf luisteren. Joe, doe. Oké, okay, joe, daag. Hoi. Annem. Ja, hoi. Hallo, goeienacht. Hoi, goeienacht. En je had gemaild eh, met een vraag. Ik heb een vraag, ja. En dan mail ik altijd terug: van hoe laat kan ik je bellen? Nou, jou kan ik geloof ik de hele nacht bellen. <laughs> Nou, ik was nog net weggesukkeld, hoor. Oh, sorry. Maar dat, nou ja, ik ben meteen helemaal helder en wakker. Oh, gelukkig. Dat is het grote voordeel van uh, dus de nacht doorkomen met de radio. Ja. Maar ben je maar zo bij, slecht... Ik als... heb een belangrijke oh, ja. Oh, ja. Ja, vraag. Ja, dat dan laten wel. we naar de vraag. Is ja. Wanneer er het minste verkeer op de weg is in de week. <laughs> ik vind zo'n mooie vraag. En, en oh. moet je ook even vertellen waarom je dat wil weten? Ik heb een tweedehands hond van iemand overgenomen en ik wist van tevoren niet dat ze passie had voor jagen. En uh, ik heb nog een hond en die lopen gewoon lekker samen los door het weiland en dan gaat zij er ineens achter hazen aan zitten. En ze vangt ze nooit en het is hartstikke mooi om te zien. Ja. Maar nou ja, ik woon wel buiten aan de rand van Leerdam. Maar er zijn altijd auto's ergens in de buurt en ik sta doodsangst uit. Ja. Dus ze kan niet meer los. En nou ja, het is hartstikke goed voor de om te kunnen rennen. En alleen maar aan de fiets rennen is niet voldoende, vind ik. Dus ik heb zelf bedacht dat ze op zondagochtend het beste uitgelaten kan worden. Want uh, ik woon in een christelijke buurt en dan uh, gaan de mensen nog net niet naar de kerk om vijf uur s ochtends. En de jongeren die zijn dan ook thuis, hoop ik, van het uitgaan. En er is geen werkverkeer, dus om vijf uur dacht ik. Maar ik zie toch nog wel auto's en motoren. <lacht> En eigenlijk wil ik weten of er misschien een betere tijd is. Of er nog een beter tijdstip is, verkeerstechnisch gezien, dan zondagochtend ja. vijf uur. Vijf uur, misschien is het wel drie uur, maar <laughs> dat weet ik niet. En misschien zijn er mensen die... Ik heb op internet zitten zoeken, maar het lukt me niet. Nee. Om daar echte informatie over te vinden. En er zijn vast mensen die radio luisteren en die s'nachts op de weg zitten. En die weten van, nou dan is het echt het dode moment... Dat je uh, bijna niets op de weg ziet. Ja, anders moeten we misschien gewoon de ANWB even bellen. Dat, nou, dat had ik nou echt moeten vragen aan een ANWB-mannetje. Ja, wat dom van me. Wat dan? Nou ja, dat, had ik, dat heb ik dus niet kunnen bedenken. Nou ja, daar ben Jij ik wel, voor. Dus ja, Ik ben niet ik voor ik niks uh... de nachtzuster. Pff. Ja, ja, ja. Nou ja, fijn zeg, dat je er bent. Nou ja, als het niet lukt om iemand van de ANWB ons te laten bellen... dan gaan we gewoon de ANWB bellen straks. Nou, dat er zit toch iemand in de, de gaten te houden of er nog wegopbrekingen zijn, of dat er weet ik, een gat in de weg valt ergens of zo. Of, uh, moet altijd iemand zijn toch? Stel je voor dat er een file ontstaat. Waarvoor? Uh, oh ja. Nou, je, als er nu een file komt, dan moet iemand dat melden, dus dan moet iemand bij de ANWB zitten nu. Ja, Nou ja, als jij dat uh, wil doen, ga je gang. Ja. Maar we gaan eerst even kijken of gewoon het, uh, de formule van dit programma ook gewoon werkt. Ja. En dan uh, uh, door gewoon op te roepen om mensen even te bellen. Naar 0800-1121. Ja. En dan, ja. uh, dan uh, uh, gaan, we eens, nou, gaan we eens kijken of het op die manier... Dus uh, het moment waarop er eigenlijk het liefst helemaal geen verkeer op de weg is. Ja, nou, als dat zo zou, zou bestaan in Nederland, dan zou ik dolgelukkig worden. Maar het zal toch niet zo zijn dat die hond van jou dan maar één keer in de week wordt uitgelaten? Die hond die wordt vier keer per dag minuut oh, okay. uitgelaten, maar, gewoon maar dan het, vast aan de fiets. Dat wordt dan gewoon zijn feestmoment, wordt het dan? Ja, ja, we, ja, ja, We zoeken het feestmoment. Ja, dat zou okay. echt helemaal geweldig hoe zijn. Hoe heet dat de, de ik hond? Niet, dat ik niet helemaal doodsangst uitsta, want dan zie je toch ergens in de vechter nog lichtjes. Dan denk je, god, oh ja, dat mag Nee, nee Potjan 3, hij zal er toch niet onderlopen, ja, denk je. Ja, nou ja. Maar nee, nou, ik, ik blijf nu luisteren en wacht op het, uh, op het moment dat iemand gaat zeggen, dan moet je het doen. Ja, en hoe heet de hond? Sien komt Cine? uit Frankrijk en ze heet Francine, maar ik heb er Sien van gemaakt. Dus het is nou Nederlands, vind ik. Ja, precies. Ja. En die andere heet Ot, of niet? <laughs> Wat een goed voor jou. Nee, nee, nee die komt ook uh, tweedehands en die heet Rufus. Oh, Rufus. Maar die loopt niet weg. Oh, oké. Okay. Nee, dan laten we Rufus even links liggen. Ja. En dan doen we ons best voor Cine en dan proberen ja. we erachter te komen wanneer de weg zo leeg mogelijk is. Ja. Oké, okay. ik doe mijn best, Annem. En misschien plaatselijk, dus in de buurt van Leerdam. Ik weet ja. niet of dat nog is. Oh wat ja, dat, dat we niet weten dat, wij, dat de weg leeg is ergens in Maastricht. Ja. Maar in, in de buurt van Leerdam. Het zou, zomaar, het zou zomaar kunnen, ja. dat daar net dan heel veel auto's net rijden. Nee, allemaal ja. in de kerk of zo, weet ik veel. Hele goede hele opmerking. Dankjewel, Annem. Oké, okay, nou, ik doe hey, mijn best verder. Dankjewel. Dank je, daag. Dag 0800 1121. Wanneer is de weg leeg in de buurt van Leerdam voor het Hondje Zien?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 Take life the way it comes. Take life the way it is. The Road Ahead heet het nummer. And Jongens die het maakten, de City to City. Um, 0800-1121, zeg ik nog maar weer eens. Dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. En twee weken geleden werd ik gebeld door Ron. En Ron had liefdesverdriet, had een vriendinnetje in de Oekraïne. En uh, dat uh, kwam allemaal niet goed. En toen heb ik uh, opgeroepen mensen om hem te mailen. Er zijn veel mensen die mij in ieder geval gemaild hebben over Ron. En Ron heeft mij zelf ook nog gemaild. We hebben contact gehouden een beetje de afgelopen uh, twee weken via mail. En nu krijg ik via nachtzuster omroepmax.nl natuurlijk allemaal mailtjes van mensen. Hoe is het met Ron? Hoe is het met Ron? Ron. Hallo, Afrit, Goedemorgen. Hoe is het met je? Slecht. Hebbar. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. We wilden natuurlijk horen, het is al een stuk beter. Nee, nee, nee. Nog steeds ja, ja. niet. Ik vrouw dat het anders was, maar uh, het is niet anders. Hoe waren de afgelopen twee weken? Ja, uh, moeilijk. Uh, ik heb haar nog wel een keer uh, gemaild, uh, maar ik krijg daar geen, uh, ja, geen enkele mail op terug. Of, of, uh, Enigszins wel in ieder geval uh, uh, er op een normale manier over kunnen praten. Uh, ja, zij willen gewoon, in, ja, gewoon helemaal, het is gewoon helemaal dood, laat we zeggen. Dus, dus ja, en als er iets erger is, is als jij uh, natuurlijk ergens het best doet om het toch nog op de ene of andere manier, uh, om het ofwel af te sluiten op een goede manier, ofwel dan toch nog over te praten, maar je krijgt geen enkele respons. Ja, dat is zo frustrerend. Maar... Ja, eigenlijk... Uh, 24 uur per dag ben ik ermee bezig. Maar heb je nou een beetje bij neergelegd dat het, dat, dat het, dat het, dat het, dat het eigenlijk een beetje uit is? Uh, ja, de ene dag gaat beter dan de andere. Maar... Ja, nee, eigenlijk niet. Eigen, eigenlijk nog niet. Ik kan het gewoon op een of andere manier geen plekje uh, geven. Hmm. Ja, en ik natuurlijk gewoon, laten we zeggen in zo'n situatie, dat dat, uh, laten we zeggen ook hier in Nederland, uh, uiteraard ben ik in Nederland, even uh, opstaan, ik ben gewoon in mijn eigen land. Ja, dat ik gewoon, laten we zeggen, ik ben nu zo uh, uh, ja, in mijn eigen dingen uh, die ik normaal deed, radio maken, uh, leuke dingen doen. Uh, ja, dat, dat, dat zit gewoon eventjes uh, op dit moment, ja. Ik dat er gewoon Ik zit ook gewoon, laten we zeggen, qua um, woonruimte zit het ook niet goed. Uh, ja, ik sta gewoon in, in principe helemaal stil. En, en uh, als je stil staat, ja, dan betekent dat uh, dat je achteruit gaat en dat is niet goed. We moeten, we, de, ik, ik, heb, ik wil zo graag iets voor je doen, Ron, maar ik weet ook niet wat. Ja, nou ja, ik vond het in ieder geval heel erg lief dat je dat in ieder geval de afgelopen weken uh, af en toe een beetje met elkaar praten. Uh. Mailen. Nou, ik heb er ook al lang verha verhalen op de mail gezet. Dat ja. het allemaal gegaan is daar ongeveer een klein beetje. Ja. Maar uh, heb je ook de... nog mailtjes van uh, luisteraars gekregen? Ja, ik heb er eentje gekregen. Ik weet niet of ik de naam mag noemen. Uh, ik denk het dus niet. Ik denk niet dat het verstandig is om dat te doen. Oh. Uh, ja, ik kan het wel doen, maar ik weet niet of het mag. Uh, ik denk dat het eigenlijk niet leuk Maar inderdaad, we hebben wel uh, met elkaar mailcontact gehad uh, elke dag. En op een gegeven moment vroeg hij ook aan mij om mijn verhaal eens een keer op, uh, op te schrijven. Maar ja, dat is, dat is voor mij zo moeilijk. Ja. Dus uh, uh, ik heb tegen hem gezegd van ja, ik, uh, ik ga het inderdaad proberen. En, uh, maar goed, dus dat is er helemaal niet uh, echt van gekomen. Oh. Nou, dat moet, je, dat moet je misschien even doen. En dan moet je door. Ja, ik moet door. Ik weet het. Ah. En, uh, ik, uh, ik heb een goed verstand mee gekregen vanuit huid, en en... en ja, het is, het, is, het is allemaal zo diep. En, uh... <laughs> maar ik vind het zo schattig, want je probeert het iedere keer. Dan zeg je, ja, ik moet door. Maar ja, <laughs> dan ja. gaat het weer missen. Het is zo moeilijk, hè. Kijk, uh, als je erover praat, dan, dan, dan begint je verstand uh, te werken. En, en dan, dan uh, worden je gevoelens even uitgeschakeld. En op het moment... Uh, als alles ergens stil is en ik wist in mijn bed te gaan, weer dingen lopen malen. Waarom ja. fout gaan, Waarom uh, doe ik dit? En dan krijg ik weer een heel ander gevoel erbij en dan komen de gevoelens uh, naar boven. En gevoel en verstand, ja, dat zijn twee hele uh, aparte dingen die je uh, ja, op dit moment gewoon niet gaat scheiden. Nee. Maar ik wil wel even een oproep doen, mag dat? Nou, ik, de, de, kijk, dan heb ik tenminste het gevoel dat ik iets kan doen. Dat ik iets kan ja. doen, ja. Is het nou uh, in een situatie uh, qua woonruimte die niet echt ideaal is. Ik zit nu echt uh, een hele kleine uh, ja, op een camping. Uh, in zo'n hele kleine caravan, weet je wel. Ja. Het is niet echt ideaal. Ik ben afgesloten van de buitenwereld. Ik kan helemaal niks. Ik kan niet uh, laat maar zeggen actief op zoek gaan naar werk. Of, of uh, ik, ik kan me niet laten inschrijven bij de gemeente. Uh, is er iemand een luisteraar uh, die zegt van nou. Uh, ik weet nog wel ergens woonruimte voor jou of, of ja, via via dat er uh, misschien een klein appartementje leeg staat of, of weet ik veel wat. Dat ik in ieder geval weer kan proberen mijn leven weer een beetje op te pakken. Ja. Want ja, ik zit nu ook in een afgelegen uh, omgeving waar ik in principe ook niet zo ver uh, kan uh, om het allemaal zo te zeggen. Maar je moet dus eigenlijk gewoon woonruimte hebben, maar waar in de buurt? Ja, ik ben in principe niet plaatsgebonden. Uh, nee, ik ben niet plaatsgebonden. Ja, mijn familie loopt in, uh, in, uh, in de omgeving in uh, Zuid-Holland. Maar uh, als ik naar Groningen moet, vind ik dat ook geen probleem. Kijk, ik wil ergens beginnen om mijn leven op te, op te bouwen. En dit is niet echt een ideale situatie waarvan ik zeg, joh, joh ik ga de schouders onderzetten. zetten. Want ja, ik, ik heb geen werk, ik heb geen uitkering, ik heb helemaal niks. Ik zit gewoon maar een beetje weg te verpieteren. Yeah. En als je natuurlijk... Ja, met dit hele probleem uh, blijft doorlopen, dan, dan, dan ja, dan op een gegeven moment weet je het ook op een gegeven moment allemaal niet. Nou, ik ga eens even kijken. Misschien is er iemand die jou nog een stapje verder kan helpen. Dus ik roep gewoon weer 0800 1121. Of als mensen het buiten de uitzending om willen doen, dan kan het ook via Nachtsuster, omroepmax.nl. Ik heb je mailadres. Ik probeer nog even te bemiddelen. En uh, ik, uh, we houden wel even contact. Dat jij in ieder geval even neuzen mogen en door nu. Ja, ik moet, er, ik moet er doorheen en, en anders wil ik denken van, joh, stel jij je eigenlijk niet aan. Uh, maar goed, ik, ik heb niet het gevoel dat ik mij ga aanstellen. Dit zit zo diep, uh, ik heb er zoveel uh, voor gegeven. En, en, en uh, dat het uiteindelijk dan, dan toch niet gelukt is. Ja dat, dat is, dat is uh, ja, dat is voor mij zo moeilijk om dat, uh, ja. dat te geven. Maar je moet, je nu, je moet nu verder. Ja, ik moet nu verder. Dus je niet. moet nu niet meer, je moet niet, want je probeert iedere keer op te zeggen ja maar, ja maar, maar ja maar, maar, ja en dan zak je weer weg. <laughs> dus dat wegzakken doen we nu niet meer, nu, je moet verder. Dus um, dan anders dan, um, want je zit nu toch op die, waar zit je op die camping? Ik zit uh, in Werkendam op de camping. Werkendam, dan ga je daar maar bij een lokale omroep eventjes weer uh, lekker radio maken, dat is en, je hobby. Dat hebben ze hier niet. <laughs> ja, er is vast wel ergens in de omgeving. Overal zitten lokale omroepen. Internetstations. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, we denken er deze week nog weer even over na. Ik wens je heel veel sterkte en we hebben nog contact, Ron. Dank je wel, Assis. Neus omhoog. Oké, okay, dat gaan we doen. Oké, okay, dag, Ron. Doe doei, doei doei. Nou, kun je Ron op een of andere manier helpen? 0800 1121. Igor. Hallo. Hallo. Ja, ik had een uh, nieuwe vraag. Ja. Uh... Oh, ik kreeg net een mail van jou. Hé? Hey? Kreeg ik net een mail van jou? Ja. Ik kreeg een hele lieve mail ook van jou, dankjewel. Oh, ja. ja. Maar ook, uh, ook een hele goede vraag. Hè? Ja, nou, fanmail, fanmail, fanmail. Nou, ja. Maar wel mail waar we mensen vrolijk van worden. De laatste. Ja, precies. Maar de eerste was al mooi, want je hebt echt een goede vraag. Ja, ik... Ik loop er al twintig jaar mee op met die vragen en ik heb gewoon even gekeken op internet. Er bestaat dus vegetarisch hond en katvoer. Ja. Maar ja, kan het zomaar. <laughs> ik bedoel, een kat is een echte carnivoor. Ja. En ja, ik zag toevallig in de wereld door een, een baasje die hamsters, Oh ja, die hamsters in de magnetron. Oh, wat verschrikkelijk magnetron. vond ik dat. En die katten waren moddervet. Dat was niet normaal. Ja, maar die, oh, ja, die, die vrouw die legde gewoon even acht hamsters Ach, ja. in de magnetron. Ja. Uit de vriezer. En zegt, nou vandaag eten ze hamsters. En die ja. deelde even hamsters uit aan de katten. Dat vond ik ook hele enge katten, vond ik dat. Maar nou, nou, nou, nou heb ik het tegenovergesteld eigenlijk. Ik woonde, uh, twintig jaar geleden in Groningen in een uh, leefgemeenschap. En eh... Uh, daar waren we allemaal, uh, omdat we voor elkaar kookten, uh, op het vegetarisme overgegaan. Ja. En een van die uh, meisjes die er woonde, die uh, zei van ja, je had twee katten, uh, uh, Winnie en Nelson. <laughs> en uh, ze, die vroeg aan mij: uh, bestaat er ook uh, vegetarisch kattenvoer? Nou, dat bestaat tegenwoordig. Alleen, de, ik, ik ben zelf vleesverlater. Ik vind uh, vleesvervangers ook heel erg lekker. Ik eet zo gemiddeld, uh, nou, twee, drie keer per week vlees. Mm -hmm. En meestal uh, eigenlijk alleen maar uh, als toevoeging, uh, weet je, gewoon uh, uh, uh, gehakt uh, door de macaroni of zo. Weet je, mm -hmm. niet, niet echt een stukje vlees, vlees aard, aardappel, snap je? Ja. Yeah. In principe van vlees verlaten. Nou, dat vind yeah. je wel. Ja. Yeah. Maar ja, er zijn ook wel vegetarische die, uh, die willen hun kat ook. Uh, in dit geval heb ik ik heb zelf drie katten. Ja. En uh, die willen hun kat ook uh, vegetarisch voedsel geven. En uh, de, ja, heeft iemand daar ervaring mee? Want ik uh, niet dat ik daar zo uh, zo zelf voor zou kiezen. Mm -hmm. Want ik durfde wel, dat is toch niet... Uh, dat ze het niet pikken, ja. Maar, maar uh, heeft er iemand ervaring mee uh, met die... Uh, met die uh, ja. Ik vind het een beetje raar eigenlijk. Maar uh, aan de andere kant denk ik van... Ja, god, er zijn zoveel huisdieren. Ja. Zes uh, miljoen of zo? Nou, ja, dat weet ik niet, maar het zijn inderdaad een heleboel. Volgens mij zijn er wel veel meer nog. Ja, zes miljoen katten en... Ja, dat de, uh, 4 miljoen honden of zo? Nou, er staat mij iets van bij. Dat ik een keertje dat ik een keer dacht van ja, maar hoho, ho, dat betekent dat gemiddeld iedereen een huisdier moet hebben. Uh, ja, maar ik heb er dus drie. Dus, ja, uh, gemiddeld jij trekt het gemiddelde. Ja, heel wat ja, uh, katten en honden en nog andere huisdiertjes. Ja, ja. Maar uh, die eten ook allemaal vlees en uh, ja, het is niet duurzaam, hè, vlees. Ik bedoel, er gaat 10 kilogram aan veevoer in een koe om, uh, om daar 1 kilo biefstuk van te ja. maken. Ja. Kruig gezegd. Maar hoe zit het eigenlijk met mensen? Hebben wij, vle wij hebben vlees niet nodig? Nee, helemaal niet. Ja, wij, wij, uh, ik meen dat vitamine B12 uh, extra nodig hebben of zo. Ja, dat weet ik dan weer niet, want ik, ik heb nog wel eens een uh, biefstukje. En het is niet voor, ja. Dus, uh, niet, niet een, uh, ja, niet een herbivore. Geen, hmm. uh, we, kunnen geen, nee, we kunnen niet leven op gras. Nee, nee maar nee. wel op van die pilletjes van de supermarkt. Uh, vit ja, vitamine supplementen ja. en zo. <laughs> ja, precies. Ja. Maar uh, heel veel vegetariërs zeggen dat dat helemaal niet nodig is. Want je, de, je haalt het ook wel uit, uh, uit noten en uh, dergelijke. Geloof. Ja, precies. Maar ik, ken, ik bedoel, ik ken een hoop vegetariërs die er verder heel gezond uitzien... Dus dat, ja. uh, maar jij eet nooit vlees. hè Ik? Nee. Ja. Nee, ik eet ja, je... hooguit. Nou, drie dagen per week geen vlees. zei ik. Oké, okay, oh jij. Ja, of, dus... of, of, nou ja, ik ben vleesverlater zeg maar. Ik, uh, ik uh, ben wat ambivalent erin, omdat ik het uh, eigenlijk uh, best wel lekker vind. Maar uh, <laughs> ik probeer het wel te beperken. En, uh... Maar als je dan af en toe vlees eet, wat, wat, wat eet je dan? Een biefstuk of zo, maar bijvoorbeeld een Gouda's kroket uh, vanavond. Uh, oh, ja. dat, uh, dat vind ik er wel lekker. En, uh, uh, ja, en, en ik voeg wel uh, vlees toe, soms aan uh, bepaalde gerechten. als uh, een macaroni met gehakt of zo, dat noemde ik eerder ook al. Uh, ja. Ja, maar dat is dan gewoon gehakt. Dat is dan niet. Uh, de, de, ja, ik. Soja uh, gehakt. Ik heb een gehakt van het. Uh, wilde, uh, ja. ja. Dat, uh, en falafel vind ik lekker. Dat is ook uh, vegetarisch. En, uh, ja, die heeft uh, en kaas is ook een hele goede vleesvervanger. Oké, okay, dus dan dan, dan red je je wel aardig, maar met de katten is dat een probleem. En dan ga je dan neem je denk je van nou ik doe vandaag een kaasdagje of ik doe vandaag een uh, tofu-dagje. maar dan haal je voor de katten gewoon wel uh, een blikje brokje of blikje kattenvoer. Ja, en dan voornamelijk uh, harde brokjes, uh, dat is ook beter voor de tanden. Ja. Maar, uh, en een klein uh, van die, uh, ja, tegenwoordig altijd van die zakjes uh, die je open kunt uh, scheuren. Oh, ja. Dan krijgen ze ook niet zo heel veel vlees. <laughs> dat is dan een extra tractatie. het uh, bestaat voornamelijk uit vocht, uit water. Oké, okay, ja, maar ze het... moeten natuurlijk gewoon wel hun voedings... Uh, ja, maar dat zit binnenkant. voornamelijk in het droogvoer. Hè. Het droogvoer ja. is het beste. Ja, dus de, de natte spul doe je voor de lekker. Ja, ja. Oké, okay, nou ja, maar, maar uh, je hebt gehoord dat het bestaat, het vegetarische, maar je, je hebt het nog niet uh, gekocht. Dus uh, het is wel, uh, ik ben wel benieuwd of iemand daar ervaring mee heeft. Nou, ik ja, weet het niet. Of die katten dat wel lusten? Ja. Of honden? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Dan moet je... Bij iedere kat is dat anders. Het meestal en dat, als je denkt. Uh... En meestal is het met katten, als je denkt van dat moeten ze niet, dan vinden ze het heel lekker. Dus de katten zijn een beetje erg Ik geef gewoon bijna altijd, ik, ik, ik varieer heel veel en dan raken ze nooit gewend aan een heel bepaald slim. merk. Merk of, dat je daaraan vastzit. Ja. Wat ik trouwens wel raar vind uh, om uh, katten rundvlees te geven, want kat kan natuurlijk nooit koe eten, een koe, koe jagen. Hmm. Vind je nee. dat ook niet? Ja, dat dringt nu pas tot me door. Ja. En trouwens, varkensvlees zit ook nooit in kattenvoeren. Waarom niet mm. eigenlijk? Nou kijk, we hebben een hele lijst met vragen. Ik ga mijn best doen ja. voor je, Igor. Oké. Okay. Dankjewel. Ja. Voor de mooie vraag. En uh, blijf luisteren voor de antwoorden. Oké. Okay. Nou, Oké. Okay. Ben benieuwd. <laughs> ja, ik ook, Igor. Nou, uh, goed aan de katten. Jo. Doeg. Doei. 0800 1121 als je ervaring hebt met vegetarisch kattenvoer of zeg van dat mogen ze niet eten, nou waarom dan niet 0800 1121